Iran is een bondgenoot van de Syrische president Assad en de aardsvijand van Israël. De vader van Dasha Graafsma mag camerabeelden uit 2015 opnieuw bekijken. Zijn dochter werd na een avond stappen in Hilversum doodgereden door een trein. Volgens de politie was het zelfdoding, maar de vader trekt dat al jaren in twijfel... Gisteren zat hij uit protest bijna de hele dag op het politiebureau in Hilversum. Hij beëindigde zijn actie toen de politie hem had toegezegd dat hij camerabeelden die in de buurt van de spoorwegovergang zijn gemaakt opnieuw mag bekijken. De vader wil ook meer betrokken worden bij het second opinion onderzoek dat wordt gedaan naar de dood van zijn dochter. Diana Matroos is weg als presentator van het discussieprogramma Buitenhof en Jort Kelder blijft. Hij presenteert vanmiddag de eerste uitzending van het nieuwe seizoen, terwijl hij twee maanden geleden nog twitterde dat hij zou stoppen. Volgens het programma is van Diana Matroos na een jaar in goed overleg afscheid genomen. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige hete dag met temperaturen van 28 of 29 graden op het strand en 30 of 31 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.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 STOP! Stars, I mean, the stars are beautiful tonight. Get a superstar. That is what you. to tear us down but the sun comes back around i feel so light i feel so free touch the sky no gravity Do, do it, do it for you Nothing's gonna change my love for you These are seven words I swear to you Nothing's gonna change my love for you Everything I do, do it, do it for you Nothing's gonna change my love for you These are seven words I swear to you, to you. Nothing gonna-